U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 Dan morgen droog, zo nu en dan zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland zorgen de werkzaamheden op de A4 en de A10 voor wat verdraging. Op de A4 vanuit Den Haag voor knoop het Bad Hoeveldorp, nu een kwartier extra. En op de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer... Verder waren er ook wat problemen bij de Zeeburgertunnel, maar die zijn voorbij. De A10 Zuid is wel dicht tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert richting de A2. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Awesome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 En eh uh, ja, ziet hele mooie sprongen. Ik zag er net eentje. Nou, die vloog echt door de lucht. Hij, hij kwam bijna boven je telefoon uit, dacht ja, ik. Hè? Ja, ja, het ja, gebeurde ja. gewoon. God, het ge Mickey. gebeurde dag. Mm. <laughs> He's got the potion and the motion. When I feel it low, when my love starts to flow. He's got the power yeah. He's the reason why My lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does to me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 the door, you the baby, you're gonna ask for more, you gonna ask for more, for society, don't take that tip for me now. De Deun van de Blauw even een weer uit de jaren 80. It doesn't have to be that way. Dit weekend Pinkpop in Landgraaf. Een geweldig festival met heel veel optredens. Al 50 jaar een succesvol festival. En wie treedt daar ook op? Crash It. Ja, en hier is haar nieuwe single. I'm not driving home. And I miss I You're so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 Lo dichiaro amore, ti prometto di ascoltare, di tenere l'attenzione, perché amo il tuo silenzio e rumore che sa fare, ti prometto di restare ogni volta che si muore, perché il bello dei ritardi è e avere chi ti sa aspettare, io ti dichiaro amore. Con tutte le conseguenze che porta, prometto di cambiare, io ti dichiaro amore.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 the okay. phone okay.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 En in de aankomende weken komen er artikelen... met betrekking tot dit onderwerp in de Zandvoortse Courant. Dus hou hem in de gaten. Dankjewel, je voor dit nieuws. Straks uiteraard weer meer. Maar eerst weer even lekkere muziek. Lime Penis hier in Structed Town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 Love when you hit the ground you know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 Thug, yeah. strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah uh -oh. Five shots and she in love now shots. I promise when we pull up, shut the club down uh -oh. I took her from a man, don't nobody know no. If you bought the seal, better drive slow uh -oh. She know how to make me feel with my eyes broke uh -oh. Anything goes down with the honcho Huncho. You know I love it when the music's loud But come and strip that down for me Baby, there's you know I love it when the music's but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Blijf gewoon lekkere muziek, hè? Alweer een uh, tijdje geleden dat uh, dit een uh, hit was, uh, Dolly. Leuk plaatje of niet? Uh, Mag ik iets bekennen? Nee, je vindt er niks aan. Nou nee, ik vind hem heel lekker, maar ik hoor het nu voor het eerst. Hé, eh, echt waar? Ja echt, ik, ik, ik heb nooit... Nee, is ja, dit een hit de, geweest? Het is een hele grote hit zelfs, ja. Heb ik onder een steen ja, gezeten. Ja, waar, waar kom jij vandaan dan? Ik heb geen idee. Niet uit Radioland geloof ik. Ja, buurvrouw, oh, ja buurvrouw. Oh, God, wat erg. <laughs> dit hebben we niet gehoord hoor, maar je vond het wel leuk. Ja, mooi. Ja, mooi. heerlijk. Zag je me niet lekker mee zitten ja, draaien? Zeker, ja, zeker. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Als je, je dat doet, dan je Ja, Gaan we even zwaaien. Hallo allemaal. We zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Welkom bij de Zalvoets Radio met nu Steve Ellen. Het was even zoeken en het was even snuffelen. Een plaat die ze dan wel kennen in de studio bij Sierpen. Ja, het was, was even zoeken. Maar dan kom je echt bij Oude Rommel terecht. Van nou, Steve Allen. Ja. Een letter from her heart. Ja, gewoon een lekker plaatje. Geen Oude Rommel, nee. Dat is niet waar. Nee, het is geen meuk. Nee, Dok? geen meuk. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hoe zit het met de ONS Sponsorloop?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 I don't need my drugs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 Call and a rush out mm -hmm. All out of breath now You got that power over me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 said if dark this knows you well that lesson of love all let it was. i need you to see you got that power over me my mind everything i hold dear is in to know you got that power over me my mind tot zover het ritme van zfvr via de kabel op 104.5